Sport en competitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook. Volleybal eerste klasse H, regio West. En heren tweede klasse J, regio Oost. We kunnen ooit nog kampioen worden. Dit is seizoen 6, aflevering 5 van Kroniek voor de Kampioenschap. Met Koert de Keijzer. En Bouke Smit. Hey. En aan het begin van elke show stellen wij de alleroude vraag. Bouke Smit, hoe gaat het met jou als mens? Um, ik heb een nieuwe auto. Hey. En daar ben ik wel heel blij mee. Waf voor? Het is een uh, Volvo V40. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk wel de luxe auto die ik tot nu toe al gehad heb. Met ook de dat, meeste dat kilometers. Komen. Ja. ja. 46.000. Dus ja. En die vervangt mijn oude corollaatje. <laughs> Deed toch wel even pijn. ja. Ja, heb jij, heb jij dat... Dat vroeg ik me laatst nog af. Heb jij dat wel eens gehad dat je... Ja, ik, ik, ik heb 110.000 kilometer in dat ding gereden. Ik, ik had toch wel even een beetje dat ik dacht van... Nou, nou, ik moet de oude vriend wegbrengen naar de slacht soort van. Ik, ja, ik heb echt afscheid genomen van mijn Peugeotje, ja. Ja, je Peugeotje, ja. dat was net zo'n ja. soort autootje. Ja. Ja. Ja. ja, het was ook wel... Stef was net geboren, dus het ja. was ook wel tijd dat we een grotere auto gingen nemen. Maar het ging echt stuk en dat, uh, ja, dat deed wel echt pijn, ja. Ja, mijn is niet eens stuk. Dat, uh, en we hadden al een grote auto, dus het, het is gewoon pure luxe. Ja. En uh, ja, maar goed, uh, ik uh, heb een foefje erop zitten wat, uh, wat ik iedereen aanraad. Voor de Ja, voorruitsverwarming. Ja. Ja. Niet voorruitsverwarming, voor... <laughs> maar voorruitsverwarming. Voor <laughs> voorruitsverwarming ook niet. Nee, um, nee, nee. Ja? Houd in, je hoeft nooit meer te krabben en het is er binnen een minuut vanaf. Oh man, ja. Dat, is dat heb ik niet, echt, hoor. Het is pure luxe. Ja. Het is echt. En, en ik heb ook uh, uh, plasstoelen. Uh, dus uh, uh, stoelverwarming. <laughs> Doe je plasstoelen? Ja, ja dat, als, de, als je het aanzet, dan voelt het alsof je je broek gezeken hebt. Oh zo. <laughs> <laughs> ja. En hij heeft van die spiegels die zo, zo flappy doen. Oh ja, ja. De, die o, als hem, uh, ja, ja, als je hem, als op, je slot hem op slot doet. doet. Ja. ja. Nou nice. uh, ja, dat ik, ik. ben best wel blij met mijn auto. Dat zijn precies allemaal features die mijn auto niet heeft. Nee, maar jou heeft dan ja. waarschijnlijk Android-auto of niet? Nee, ook niet. Jouw is dat dan ik... hybride? Ja. Nou, exact. Ja, maar, ja, mijn haalt is wel een... 1 op 20, maar daar, is dat, daar moet ik wel 100 rijden. Ik heb wel een hele zuinige auto, dat scheelt ja. wel echt. Als ik zeg maar mijn, mijn te declareer, ik hoop niet dat mijn werkgever nu luistert, dan maak ik winst. Oké, okay, <laughs> nice, ja, nice. Ik geef het niet uit, ja. Ja. Nee, ja. Ik heb wel gezegd dat de eerst volgende auto, die, krijgt, die koopt, die heeft wel CarPlay of... Uh, Want, um, ja. Ik ga het bij mijnen erin bouwen. Je hebt uh, bij mijnen in ieder geval kastjes die je ertussen kan zetten... zodat je het uh, met behoud van de ja. originele features kan installeren. Ik had er wel naar gekeken, ja. maar er zaten er wel wat haak in de ogen aan. En ik dacht, nou ja... Oké. Okay. Zo erg. Nee, goed, ja. Mm. Ja, ik vind wel het wel heel fijn. Goed. Dus ik, ja, ja. Het, het kost even 300 euro of zo bij deze auto. Maar ja. ik denk dat ik het wel in ga bouwen. Ja, ja, dat, ja. ja. Het is ook gewoon, je gebruikt dan de, de rekenkracht van je telefoon... in plaats van ja. dat ja, matige en, raspberry Pi, wat uh, erin hangt. Exact. En, en je kan er gewoon normaal tegen praten... in plaats van... Navigeer naar... Ja. Heumen. Nee, heumen. Nee, heumen. Bedoel ja. je? Oostende. Nee, heumen. Nee. Bedoel je... Amsterdam. Nee, goed. Hè? Ja. Iedereen wel duidelijk, denk ik. Ja. Kijk, hij werkt het nice beter, man. hoor. Maar, uh, ja. Ja. En uh, hoe gaat het bij jou? Ja, ik zat heel lang te denken over um, hoe het bij mij gaat als mens. Ja. Ik heb niet heel veel nieuws, maar ik, ook, ik heb ook een aanschaf gedaan die ik toch met iedereen wil delen. Oké. Okay. Ik ben geïnfluenced. Oh god. En ik heb nieuwe pantoffels gekocht. Nieuwe pantoffels. Ja, zeg jij slof of pantoffels? Um, ik, ik heb niet echt... Pan, ja, ik, ik gebruik <laughs> allebei, volgens mij. Ik, ik heb niet oh. een voorkeur. Hier in huis is het er altijd een discussie, echt een frietpatant discussie. In huis is hier slof of pantoffels, maar... Nee, ik, oh. bij mij is dat niet zo'n... Ik gebruik het door elkaar heen. Oh, ja. ben jij een, een pantoffel of slofzegger, laat het ons weten via de ja. uh, social. En wat, wat zeg jij? Welk kamp ben jij dan? Ik ben uh, team Pantoffel. Ja. Team Pantoffel, oké. Okay. Ja. Ah. Ja. Nice. Okay, ik heb dus een, een nieuwe gekocht. Uh, en, uh, ze waren best wel duur. <laughs> Zeker voor Pantoffels. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik ben er uh, bijzonder gelukkig mee. Het zijn, uh, moet ik het goed zeggen, glerups? Glerups. Okay. Ja, het is volgens mij Deens. Oké. Okay. Vins of Zweeds, in ieder geval iets Scandinavisch. Ik denk Deens. En uh, ja, ze zijn heerlijk. Dus ik zal ze laten zien voor jou. Ja, ja, ja. Ik ben uh, benieuwd. Linkje in de showloos gooien, maar... Oké, okay. ja, ik zie ja. een soort... Het is een, het is een schoen van vilt. Ja. Met een beetje een rubberen zool. Ja, ja. ja. Uh, en het is, ja, het is eigenlijk gewoon een soort schoen, maar dan net even relaxter. Ja, precies. Ja, dat. Ja, oké. Okay. <laughs> Nooys. Nice. Mooi ja. groen ook. Uh, blauw, ik denk dat het gele oh, licht is van, oh, dat, uh, van de, Ja, het licht aan de ja. belichting van de camera. Dat. Ja. Blauw. Oké. Okay. Ik, <laughs> ja. ik dacht, ik maak gelijk een linkje naar, uh, naar Switch. maar. Oh, nee, <laughs> mooi, mooi. Nee, nee, <laughs> eigenlijk gewoon ongeveer de helft van mijn hele galerobe is blauw. Dus ook mijn uh, patoffels. Maar goed, uh, ja. Dus als uh, de goede mensen van Gleerup. Luisteren? Glearps? Ik wil ook wel <laughs> Gleerups. Ja, ja, ja. Of een affiliate link of zo, dat je dan... Ja, oh leuk. Ja. Leren op chroniek van de kampioenschap. Dat we dan, dan 5 dan. euro verdienen ja. over acht jaar heen of zo. Ja. <laughs> precies. Ja. Nou ja, misschien verdient het uh, beter dan Kleer van de keizer. Je weet het niet. Uh, Excuses rectificaties. Ja, zullen we dat doen? Ja, we hadden het uh, vorige keer over uh, de scheidsrechtscursus. Ja. En we wisten niet meer precies hoe die heette. Dat is Volleyball Masters. Met, met, met een z, z zet op het einde. Op het einde. Ja, het ah. is heel erg 90's voor mijn gevoel. Ja, Worden dat, dat was de tijd van overal. Was dat niet 2000's dat alles opeens met de z erachter moest? Ja, met zero's, ja. Met de zero's, ja. Bij de Nevobo zijn ze daar ook beland. <güls2> ja. Lopen ze toch 25 jaar achter. Oh ja. <güls2> uh, uh, je kan Check. ook op expertise.nevobo.nl kijken. Dan kan je je uh, cursus doen. Check. Linkje komt in de show notes. En verder lees ik dat Aniek graag social media manager genoemd wil worden. Ja. Akkoord. We, we zeiden webmaster, ik weet niet meer precies wat we zeiden. Maar, uh, dus Aniek is officieel onze social media manager. Oké. Okay. Gaan ja, we die erin houden? Wel even goed om ja, te weten dat ik nog steeds de Blue Sky voorheen, X voorheen Twitter post nog steeds doe, maar vooruit. Hè. Het X... Tegenwoordig Blue Sky, ik mis, ik mis echt dingen. Nee. nee, wij zijn als, uh, als uh, podcast van X gestapt. Oh, kijk. Vanwege de nazi's. Oh ja, ik, goede statement. Uh, ik heb het gemist ja. in, uh, in het overleg, maar ja, oké. Okay. Ja, ja, sorry, ja. Ja, helemaal <laughs> ja, top. De hele redactie heeft, uh, ja. ja, precies. Dus uh, we zitten op Blue Sky tegenwoordig. Oké, okay. nou, zoek ja. ons op op Blue Sky. Zelfde ja. ad? Uh, ja, dacht wel, even double -check. Uh, Kroniekampioen, ja. Ja, mooi. Dus, wil je ons bereiken? Het Kroniekampioen. Ja. Uh, ingekomen stukken, niet aanwezig. Nee. Helaas. Ja, nee, niemand heeft uh, met niks, ons... Uh, niks op, op de Unstagrams. Nee. nee. Ik heb wel... Nee. Um, nog... Uh, dat is misschien dan... Ja, ik weet niet of dat een ingekomen stuk is. Ik heb aan mijn uh, teamgenoot Max... Oh, ja. heb ik gevraagd of hij nog bekende volleyballers in de familie had. Ja, want Max heet Van der Goor, met zijn achternaam. Een hele verre neef van hem had wel volleybaltalent. Uh, maar die heeft hij nog nooit ontmoet en die kende hij verder ook niet. Dus, oh shit. Uh, het is niet de goede, denk ik. <laughs> ja, nee, nee, het is niet de familie Herans. van Bas en Mike van der Goor. Nee. nee. All right. Nou ja, uh, toch leuk. Ja, daarom. Ja. Dan komen we bij de gespeelde wedstrijden. Ja. We het gebleven op 6 februari. Ja. En wij tegen, speelden... Thuis tegen Taurus. Uh, Taurus, ja. Thuis tegen Taurus. Ja. En um, ik even kijken wat opgeschreven had. Ja, onze Pasenlopers die hadden moeite om te scoren deze wedstrijd. Ja. Dat is allemaal heel erg gespannen. Want we moesten tussen aanleidingstekens Vino winnen. Want um, ja, het is echt de, de hekkensluiten de van, de, van de competitie. Ja. En, en, en Dik ook. Dus dat, uh, dat was allemaal heel spannend. Maar uh, eerst eerste ik kwam ook we best wel hard achter. Stond 18-11. Oeh, dat was wel een spannende. Ja, het <laughs> ja, ja, jonge mannetjes. Die blijkbaar toch iets beter met die spanning om kunnen gaan. Uh, ja, die spelen natuurlijk gewoon elke week zo'n wedstrijd. Die, ja. Weet je wel. Nou ja. en voor ons was het toch wel van oeh, dat moeten we wel pakken. Uh, nou, stond zelfs 18-11 achter. Maar uh, Timo die trok op het einde met een servicereeks uh, van 6 punten nog tot 21 gelijk. Back en uiteindelijk up. pakken we hem nog 26-24. Mooi. Uh, tweede set kwamen we best wel snel voor. Die hebben we gewoon best wel netje gepakt. 25-19. En de derde set ging heel erg gelijk op. En wij gingen weer ouderwets veel serviceouten maken. Toen pakte de Stouders een fucking set. Ja. Uh, vierde set stelden wij gelukkig weer orde op zaken. Ging nog aardig gelijk op. Maar Alex die serveerde ons aan het einde naar de 3-1 overwinning. de ja, tendens was toch wel dat het jammer was van het setje. Maar goed, uh, gewoon ja. uh, net de vier punten. Lekker. Jammer, uh, hadden jullie dat puntje echt nodig? Of uh, was het gewoon nou, ego ja, uh, die het niet toeliet? Kijk, we gaan geen laatste meer worden, want dat wordt daar is. Mooi. Maar er zijn nog er wel een paar concurrenten zo in die middenmoot aan de onderkant... waar wij nu zeg maar bivakeren. Ja. En dan is het toch wel lekker als je die punten gewoon pakt. Weet je je wilt toch gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Dat is zeker hoor. dat zeker ja, dus ja. ja. Nee, ja, dan maar één puntje kwijt. Hè. Ja, hetzelfde de twee kwijt. Ja. Dat is ook zo, ja. Uh, ja, dan uh, 11 februari zijn wij uitgeweest bij uh, Xantos. Xantos. Xantos. Uh, en uh, ja, dat hebben we, ja, denk ik, niet onverdienstelijk gedaan. Ja, zo, echt zo'n kleine club, klein, klein zaaltje, klein, klein veldje. Echt zo'n lokaal clubje. Waar is dat, Xantos? Oef, dat is een goede vraag. Um, Uh, uh, uh, uh, uh. Kan ik erachter komen? Zetten. Zetten, ja, dat was het. Ja. Ook nog eens middle of nowhere ergens boven <laughs> Nijmegen uh, Dus uh, alle teamgenoten moesten lekker meegenomen worden. Oh ja, ja. En chronisch tekort aan midden, dus volgens mij heb ik midden gespeeld. Um, eerste set, ja, weer zo'n setje dat we onszelf te veel opvreten. Ja, dat blijft toch een ding bij ons dat mentale vlak mm -hmm. geen idee wat we onszelf aandoen volgens mij opvreten als in ja. gewoon... we, we leggen de, de lat te hoog en daardoor zit oh, iedereen ja. in de spanning en doet rare dingen en gaat opeens heel spastisch pasen terwijl ze dat wel kunnen ja en dat, daar hebben we een setje aan verloren helaas van volgens mij een directe concurrent en daarna hebben we gewoon ons weer herpakt Want de eerste zijn we 25-16 eraf gegaan. Ja, uh, en daarna hebben goed, we herpakt 25-14. En daarna 25-22. En daarna 25-20. Nou. Dus uh, niet een, uh, niet een ruim, uh, ruim team, maar wel uh, ja, lekker gespeeld. Ja. Goeie overwinning, ja. Ja. Nee, ik was, er, uh, ik was er blij mee. Snap ik, ja. En dan en, 6 toen, maart. 6 maart speelden wij thuis tegen uh, Volingo. Yeah. Uh, en dat is uh, een van de titelpretendenten. Die, die gaan echt heel hard die willen gewoon uh, kampioen worden yeah. um, en zo, zo spelen ze ook uh, yeah. gewoon best teams in het veld nou, echt lastige tegenstander en wij maakten ook nog echt veel servicefout want het is vaak wel dit soort tegenstanders spelen wij wel lekker weet je wel zelf yeah. maar uh, ja dit was wel uh, ja, gewoon moeilijk en uh, zelfde ik dacht onze zwakten is goed door uh, onze middens. Um, Alex die kwam toen net terug voor een kaakoperatie ja, uh, dus die, die was niet helemaal fit, hij had niet getraind onze andere midden was uh, Joel uit de rivier uh, want uh, uiteindelijk is uh, Daniel ook nog, heb je dat meegeven heb je dat, dat verteld de vorige keer? onze uh, midden malaise ja dat Daniel op midden is, nee, uh, ja, Daniel is nee. Al midden, ja. Ja, ja, nee uh, nee Even, in Heren 2 en 3, uh, ja. dus uh, ja. ons team en het andere eerstklas team, ja. uh, uh, hadden we op een gegeven moment nog maar één fitte midden. Ja, uh, oké. Okay. Dat is uh, niet dat veel. Was, uh, Alex. Ja, dus, en die is ook al maar een beetje half half. Die is niet fit genoeg voor twee wedstrijden. Dus, uh, nou, Daniel die was dus aangereden op, uh, door, een, uh, door een scooter. Die heeft zijn jeugd uh, okay. gebroken. Uh, Edwin uit Heren 2 was aangereden door een bezorger uh, bezorg of iets. Die had zijn... Hand gebroken. Jeetje. Uh, Jumpy, je heer twee, die was door zijn enkel gegaan. Top. Uh, Johan, die zijn we het hele seizoen al kwijt. Die is echt In de eerste training heeft hij zijn duim verdraaid, verzwikt. Geen idee. <laughs> die, is, die is er nooit meer op dagen. Dus die zijn we kwijt. Uh, nou, Alex had dus op een gegeven moment een, uh, een gat in zijn hoofd... vanwege de, de, de operatie aan zijn kies... <laughs> Kortom, Jezus. al onze middens waren een stuk. Ja, we we ja. denken ervan dat het een soort van complot... Het is een vloek. Die, ja, ja. Het, het is, nou ja, goed. Gelukkig heeft de heren vier twee uh, hele aardige middens. Dus uh, Joël ja. en Jeroen. Dus die, uh, nou, die, die zijn uh, regelmatig uh, opgetrommeld. Ja, dat moet uh, ook wel. Ja, dat, uh, ja ik goed. zit samen met alle middens in een, een WhatsApp groepje... Uh, waarin we... Nou, vooral Edwin eigenlijk, die heeft echt een, een schema met wanneer, wie speelt. Want ja, we zijn... om te voorkomen dat, dat Joël en uh, Jeroen... zich vastspelen in... Uh, in hier uh, twee of drie... in de eerste klasse. Yeah. Dus het is echt, uh, nou ja, echt, echt behelpen. Uh, maar goed, dus... Nou ja, Joël die dus ook mee tegen, tegen Flingo. Yeah. Uh, maar ze hadden dus wel gelijk door. Uh, die jongen is... iets lager niveau... Dan, uh, dan de gebruikelijke eerste klasse. Dus zodra zij dan gingen aanvallen... sloegen ze alles... ...naar onze linksachterkant, ook omdat daar natuurlijk geen Libro stond. Ja. Uh, dus ja, kijk, dat soort dingen hadden ze echt wel goed, goed in de gaten. We waren gewoon best wel, ja, ik wil niet zeggen oude mannen... ...maar ze waren wel ouder dan ik. <laughs> maar het was echt een geslepen team. Ja, maar gewoon goed in kijken en uh, ja. goed in het benutten van uh, zwartjes. Ja, ja, precies. Ja. En ze sloegen ja, gewoon aardig, maar inderdaad gewoon, ja, gewoon, gewoon een goed degelijk team. Wat ja. lelijk wel was, want uh, achteraf sprak ik dus die aanvoerder. En die zei ook, ja, we gaan toch, een beetje, als we gaan promoveren, dan, doen we, dan weigeren we. Want Dat vind in, in ik de nooit zo'n sportief eigenlijk. Ja. Ja, het, is, het is gewoon heel leer. Volgens mij, na het seizoen kan het ook niet meer. Dus als je dan promoveert, moet je gewoon. Mooi. Dus uh, ja, op we die handen. Uh, de Derde set kon er opeens goed mee, trouwens. Dat was ook heel bijzonder. Dat kon er opeens heel aardig mee. Schrokken er we ja. een beetje van. <laughs> maar uh, ja, die verliezen we dan net op het laatste moment toch... Toch met slimme gaatjes met 25-23. Maar daar waren we zo van onder de indruk... dat we in de vierde set echt helemaal uh, in elkaar zakten. Ja. 25-10 verloren. Dus uh, final verloren. Met vlagen leuk spel laten zien. Maar ja, het is gewoon, tegen zo'n tegenstander gewoon echt niet goed genoeg. Nee. Jullie hebben wel veel uh, coaches en assistentes mee, of niet? <laughs> ja, twee. Twee trainers hebben we altijd. Ja. Uh, Meike en uh, Arie. Ja. Die, uh, ja... Leuk. En wat ik vaak doe is, als er een geblesseerde speler komt... dan zet ik hem als uh, manager of als fysiotherapeut op het, het voordeel. Ja, leuk. Mag je op de bank zitten. Mooi. Uh, even kijken, waar waren we dan? Ja, uh, 6 maart ook voor ons tegen ja. Pegasus. Oh, ja. uh, vorige week donderdag. Uh, ja, leuke pot. Weer last van het standaard, uh, standaard ding. Hè? Uh, hm. Ja, te veel uh, druk op onszelf en daardoor wat... Uh, terughoudendheid. We hadden heel veel... laatste moment uh, afzeggingen. En, oh ja, het is zuur. Uh, dat is wel zuur. We hadden... Uh, even kijken. Jaco en Dia... die was niet helemaal fit. Die had wat last van zijn knie. Uh, Sidney buiten... Uh, had uh, last van zijn schouder. Ja, er was nog iemand... niet fit. Nou, dat viel... eigenlijk al mee... Maar goed, uh, we moesten Max op, uh, uh, niet op Libro, maar op buiten zetten. Gewoon uit pure noodzaak. Oh, ja. En ik heb het pure noodzaak, vond ik heel jammer overigens. Uh, <laughs> heb ik het mi midden mogen spelen. Ja, ja. Um, ja dat kan ik ook helemaal niet. Um, nee. Heel jammer. <laughs> nee, en uh, ja, het was echt wel een leuke wedstrijd om te spelen. We waren redelijk aan elkaar gewaagd, uh, maar wel aan de goede kant. Dus die mm -hmm. eerste set hebben we verspeeld. Um, hè, daar kwamen we gewoon niet snel genoeg op gang. En dat, ja, toen liepen zij al voor. Uh, daarna nog redelijk meegekomen, maar we hebben het niet om kunnen keren. Hm, en daarna ja, ja. gewoon uh, dominantie laten zien. Uh, uh, uh, uh, ja, of dominantie, zo wil ik het niet noemen. Maar gewoon goed gespeeld, degelijk <laughs> gespeeld. Um, en ook uh, blokkerend lekker wat neer weten te zetten. Oh, ja, dat is fijn, hè? Ja, dat is heel fijn. Ik had op een gegeven moment, uh, ze hadden een hele goede midden... Um, En die had mm -hmm. ik gewoon twee keer achter elkaar afgeblokt. Uh, en toen ging de spelverdeler mijn hele set niet meer aanspelen. Ja, dan heb ik mijn werk gedaan. <laughs> dan heb je gewonnen, da Daarna ja, had hij zijn aanval bijgesteld. En uh, hij kwam hier wel langs mij. Maar uh, dan heb je nog wel een set uit het spel gehouden. Ja. Dus uh, ja, en verder uh, ja, leuke wedstrijd. Iedereen heel hard werken. We hadden niet veel mensen. Dus we stonden eigenlijk uh, ja, met uh, een vrij kernig team uh, erin. Het kan soms een voordeel zijn, hè? Dat je ja. gewoon weet, oké, okay, we hebben geen ja. wissels, dit, is, dit, gaat, dit gaat het zijn. Ja, we raakten wel beter op elkaar ingespeeld dan we normaal zouden doen, als er meer wissels was. Ja. Alleen, ja, dat, uh, je wil eigenlijk gewoon, als het om de knikkers gaat, even het sterkste team erin uh, kunnen knallen. En daar misten ja. nog een paar van, denk ik. Maar goed, ja. en ik, ja, maar goed ik hou van wissels hebben al, en niet. mogelijkheden. Ja, daarom. Um, en dat is ja. de vierde op rij voor ons. Dus. Uh, nou. Daar, daar ben ik wel redelijk trots op. Ja. Ja, terecht, ja. ja we gaan Sorry. straks kijken wat dat uh, de stand brengt. Ja. Maar eerst. Uh, sponsor Sponsormomentje. Sponsormomentje. Maar ook wat heb jij? Ik heb. Uh, ik, ik ga uh, eventjes niet aan, uh, aan het pils. Ik, uh, ik heb een. Uh, even kijken. Een Schotse sponsor meegenomen. Hey. Um, en dat is uh, Benriag De 12. Benriag spel uh, je B-E-N-R-I-A-C-H. En dan is De 12 slaat op uh, het, uh, yeah, de leeftijd van het ding. Mm het -hmm. uh, is Three Cask Matured. Nou, het is allemaal heel fancy, klinkt het, maar het is gewoon een lekkere whisky. Whiskytje, lekker man. Ja, donker van kleur, heel soepel van smaak. En ik zal hem uh, eens even proberen netjes uh, wat ESMR in te schenken. Ah, lekker zin in. Joe. En hoe smaakt hij? Um, ja, mooi, mooi vol, heel, heel ruim van smaak. Um, en uh, ja, hij drinkt, hij is vrij sterk, maar hij drinkt ook wel gelijk heel lekker weg. Ik weet niet, ja, uh, ik heb niet echt een directe vergelijking. Ik heb deze nog nooit zo geproefd, maar ik vind hem eindelijk oh. lekker. Dus uh, volgens mij heb ik hem van mijn ouders gehad. Jee, ouders. <laughs> Jee. Hmm. Ja, en een beetje rokerig. Ja. Uiteraard, ja. En wat heb jij meegenomen? Ik heb uh, het, het tweede biertje wat ik van Cornelius heb gekregen. Het is al een maand in de koelkast, hè? Zelfbeheersing is toch ongekend. Wauw. Ja, en dit, uh, dit biertje heb ik uh, uh, dus ook van ze gekregen. Het is uh, een Pint Maarten. Een Pint Maarten. Een Pint Maarten. Ah. Blond. Ja. En het is een uh, uh, initiatief van de Burgemeester, in samenwerking met Utrechtse Brouwers... Het oh, is ja, een samenwerking van de meerdere Utrechtse brouwers Te weten, Van der Streek Die ken ik uh, Oh, wacht hier Bruton Ken bij Van der Streek, dat is de enige die op de ah. etiket staat nou ja. ik, ik dacht dat ik op z'n opzomming ging voorlezen Maar dat viel, viel dus vies mee <laughs> uh, Het bier voor de stad, of, Van de Stad Voor de stad uh. Nou, ik ben benieuwd uh, Nogmaals, hartstikke bedankt Cornelis Ik ga hem ja. inschenken rijdt uh, fris. Hm. Mm. Oh. Ja. Mm. Anders dan je, je had verwacht? Het? Ja, nou, je denkt gewoon, het is gewoon een blond biertje, hoor. Het is niet ja. super spectaculair, maar het is, je denkt het is gewoon een lekker uh, terrasbiertje. Um, gewoon op je gemakje een beetje wegklokken, maar ik heb nog wel een complexere uh, nadronk, wat, wat citrusgevoedertje zit erin. ja een klein bittertje achter. Ja. Dus hij is ja. aan, aan de zware kant voor een lekker wegdrink. Ja. Nou, valt, hij is niet zwaar, maar hij is okay. wel complex. Oké. Okay. Ja. Nice. Nou, uh, ik ga hier uh, heel goed op. Dankjewel Cornelis en uh, alle Utrechtse brouwers die hier aan mee hebben gewerkt. <laughs> ja, zoals Van de Streek. Zoals Van uh, de Streek en... Ja. <laughs> Van der Streek, uh, wil je ons sponsoren? Um, ja. Hit us up. Yeah. Ja. Je kan kijken op pintmaarten.nl, dan zie je vast wel de hele lijst met... Uh, ja? Denk Brewerth, je dat? I guess. Pint Maarten. Nou, kijk, Bouk is de factchecker, checker. Die checkt het gewoon gelijk. Oh, nee, wacht. Ho. Uh, oh. Pint Maarten. Stadsbier Utrechtse Verbinding. Deelnemende Brouwers. Ja. Van de Streek, Brouwerij Eleven, Stadsjochies, De Kromme Haring, Brouwerij Ouddaan en Oproerbrouwerij. Oh. En oh, er, zitten, er zijn er nog meer, joh. Oh nee, valt mee. Oh nee, ja, het zijn er best wel veel. Brouwerij 74, Brouwerij Hommeles, Brouwerij Kovalent, Wildebras Bierbrouwer, uh, Inca Mafia, Backyard Brewing. Seagull Brewing. Klein Brothers-in-Law. En uh, dit is een logo... wat duidelijk niet bedoeld is... voor online. <laughs> House of Pint. Is dat? En Boed <laughs> 122. Tuurlijk. Ik denk dat die laatste twee... misschien thuisbrouwers zijn. Maar... Oh ja. <laughs> ja. Nou. Uh, alle dames en heren... Bedankt. Bedankt. Ja, en Sint Maarten is natuurlijk ook de patroonheilige van uh, Utrecht. De stad Utrecht, toch? Ja. ja. Het logo duidt op zijn cape die hij doorscheurde voor, weet ik veel, een zwerver of zo. Oh, is dat het? Oh. het? Het wapen van Utrecht, die diegonaal. Die mm -hmm. Oh ja. Volgens mij is dat de cape van Sint Maarten, maar... goed. Ik weet het niet 100% zeker hoor, dus misschien van... wordt dit een correctietje. Te goed verhaal om te fact-checken. Ik, ik, ik laat het nu staan. Ja, Mag laat jij? de luisteraars <laughs> maar even fact-checken. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, Bouke. Uh, randzaak van, uh, van de show. Van de show. Ik wil het met jou hebben over teamweekend. Teamweekend, ja. Ga jij op teamweekend met uh, Fokasa? Uh, ik heb het nog niet gedaan met Fokasa. We hebben een teamdag gehad dat we ja, gewoon even gezellig hebben gebarbecued met, uh, met dat mensen. Oh ja. Uh, maar een team weekend als dusdanig hebben wij nog niet gedaan. Hmm. Ik zou dat wel heel leuk vinden, eigenlijk. Nou. bij Want ons ik... is het altijd gewoon traditie. De nieuwe, de nieuwe lid moet samen met Alex. Ja. <laughs> met samen met Alex, heel belangrijk, ja. Ja, ja. ja straks dat wordt het te braaf en dat, uh, daar heb je Alex voor nodig. Ja. Nou ja, het, volgens mij begon het ooit met dat Alex uh, het ging organiseren... en toen enorm uh, liep te verzaken... Met het gevolg dat hij het jaar erop nog een keer in de team weekend commissie uh, moest. Ja. En sindsdien zit hij gewoon altijd in de team weekend commissie. <laughs> Mooi. Met de, de teamzeut. Ja. Ja, en zijn um, jullie dit jaar al geweest? Of? Nee, nee, nee, wij gaan uh, over een aantal weken. Ik weet het niet precies. Ik heb nu straks allemaal weekendjes weg achter elkaar. Het is verschrikkelijk. <laughs> uh, wanneer gaan we? Team weekend, uh, 4 april zijn wij. Uh, Nice. Een 4, 5, 6 april. En weet je al waar, je, waar jullie naartoe gaan? Nee, dat is geheim. Naar de kloten. De kloten, ja. ja. Waar ligt het? Ja, van de kruid. Dan komen we er. Van het padje. Ja, ja. Of kruipend. Maar, ja, ja. Dus, ja. ja, ja dus, uh, maar dat is super handig met, met regelen van... Uh, heb ik een auto nodig? Ja, weet je niet. Maar ik iemand mee rijden? Nou goed, dat is allemaal, ja. dat is allemaal leuk als je... Een heb jij veel mensen, dat is wel een verschil in ons, onze teams denk ik, heb jij veel student, mensen zonder auto in je team zitten? Nou, volgens mij heeft iedereen ondertussen wel een auto, ah. maar ja, iedereen heeft ook wel gewoon, weet je wel, een vrouw en kinderen die ook de auto ja. nodig hebben, weet je, <laughs> dus, ja. dat is waar, ja, ja, ja. ja. snap dus ik. Iedereen heeft een hele weekend, zeg maar, een auto, auto beschikken. Ja, ja, ja, maar ik, ja, ik heb meerdere studenten in mijn team zitten, dus. Oh, ja. Nee, want wij, ja, bij Focasa heb je niet echt een, of tenminste in Nijmegen heb je niet echt een studentenvereniging en dan daarna de, de volwassen arbeidersvereniging. Uh, ja, het god, zit god, allemaal ja. door elkaar. Uh, dus god ik heb redelijk, redelijk wat mensen die, uh, uh, die nog geen auto hebben. Dus die ook altijd mee moeten moet leiden dan, dat soort dingen. Ja, dan moet je ja. dus uh, naar fucking zetten om... Uh, ja. Ja. ja, dus ja. dat was ook een, een ding waarbij uh, ja, drie auto's eerst mensen, of twee auto's eerst mensen op moesten gaan halen. Ja. ja. Hey, maar is een teamweekend belangrijk, vroeg ik me af? Ik, ik denk wel dat het een, een belangrijke rol speelt in het, het vormen en het, en het bekendmaken van een team met elkaar. Ja, ja, ik denk wel dat het daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Ja, Dat je leert elkaar euh, toch ook ja. op een andere manier kennen, weet je wel? Toch, ja. Uh... ja, vaak gaat er ook wat drank bij om en dan, dan, ja. de, hè, dan, dan komen toch de tongen vaak los. En dan leer je ook eens wat uh, ja, dieper je, je volleybalmaatjes kennen. Ja. ja. ja. Ik, ik denk wel dat dat belangrijk is. Ja. Vind jij ook? Nou, of? ik zou zeggen... Ja, nee, ik, ja, precies. Ja, nee, ik vind het wel. Ik vind teamweekend hoort er gewoon bij. Dat is mm -hmm. gewoon traditie. Mm -hmm. Traditie moet je in de heren houden. Nee. Ja, ja, maar, ja, nee. ja Elon. Um, sorry. Elon ook. Ja, weet ik veel. Ja, nee, ik vind het ook wel... Uh, eigenlijk zou je het aan het begin van het seizoen moeten doen. Ja. Maar het is ook juist wel lekker als je elkaar... Zeker als het team nog relatief nieuw is... Ja. Om het aan het einde van het seizoen te doen... Dan een soort van afsluiten van het, uh, van het jaar. Ja. Maar ja. Wat, uh, wat vind je goede activiteiten voor op teamweekend? Um, wat goede activiteiten voor op een teamweekend zijn. Uh, ja, echt van die... Voor overdacht echt, echt van die knullige shit. Echt gewoon ja. heerlijk knullig. Weet ik veel schapenhoede, boerengolf. <lacht> uh, hebben wij volgens mij een keer gedaan schapenhoede, toch? Schapenhoede hebben we in Ottoland gedaan. Ja, ja. ja. Toch? Um, ja, ja. Uh, fucking Boelen. Uh, Bolen schaatsen hebben we ook nog wel eens gedaan, hè? Ja. Um, uh, <laughs> dat was bodegaaf, was het? Ja. Um, <laughs> ja, ik, ik vind voor overdag vaak wel iets knulligs leuk... omdat je dan hè, met z'n allen er iets van moet maken. Ja. En dat het ook de ruimte biedt voor gewoon een beetje flauwe humor. En dat, ja, ja. ja. God, dat, uh, Ik heb inderdaad dat schapenhoeden. Ja. Yeah. Dat, dat ging best wel goed. ja. Yeah. Totdat die lulhannes van een, van een schapeneigenaar zijn hond losdiet... en ons, onze kudde weer helemaal door de wacht schopte. Ja, klopt, ja. ja. ja we moesten samen boos gaan om. werken. Ja. ja, heerlijk. Het was heel goed. Het was in Ottoland. Dat is een dorpje ergens in de uh, tenkprovincie Utrecht... Het was echt klein daar, volgens heel mij. We de het, straten ook 1 en 2. A en B. Of A en, en B, ja. Het ja, kruispunt van A en B, en daar lag die, lag die, die boerderij. En het was een schapenboerderij. Ja, en, heel mooi. Uh, ja, het was heel vet. Het slaapgedeelte was dus op zolderhoogte hoogte van de, de schapenboerderij. En één uh, korte wand was dus, zeg maar, dan keek je dus neer in de schapenschoeier. Uh, Schapenskooi. Ja, zo weet ja, het ja, ja, dat. Ik denk dat je dat ja. uh, zo mag ja. doen. Ja. ja. Dat uh, ja, was, was mooi. Ja. En we hebben natuurlijk... Uh, oh, dat was een legendarisch weekend. Was dat Norg? In het huisje van... Ja, daar was je wel bij volgens mij. Norg? In, ja, in het huisje van Berends... Ouders of zo. Uh, was, was je daar niet je... bij? Nee. Mag ik oh, vertellen? Dat was, dat was legendarisch. Dat uh, daar is gesopen. Um, ja, het was een vrijstaand huisje gelukkig. Er is veel <laughs> geschreeuwd daar en gesopen. Uh, ja, um, ik, uh, voor de mensen die uh, de dude kennen. Um, dit was in zijn optimale schreeuwperiode. <laughs> dat, uh, dat daar werd... Uh, <laughs> Ja, ik weet niet meer wat voor spelletje we deden. Maar de, dat spelletje was ook... En nu moet je het in het uh, nazi-Duits zeggen. En dan werd er gewoon in het Duits zo... Uh, ja. Oh, het is een drankspelletje waarbij steeds meer regels bij komen. Ja, die. Ja, dat is ja, het. Ja, ja, ja. ja. En dat, ja, dat, dat liep... Op een gegeven moment moest je het in vier talen zeggen. En nou ja, goed, met hand op je hoofd. En, nou ja. Ik verzond altijd regels waarbij ze mij moesten complimenteren. <laughs> nou ja. En dat... dat Ja, dat was echt een goed weekend. En we, hebben daar ja. ook, we zijn op een gegeven moment naar de Lidl gegaan, of naar de Aldi. En daar hebben we allemaal vlees gehaald om te bakken. En 380 eieren of zo, want we moesten <laughs> eieren eten, vond uh, um, volgens mij Jan Faber toen. Ja, ja, ja, dat, ja, ja dat, dat, dat, dat is het dat ik er niet bij was. Inderdaad. Dat was ook ah, al bij switch. Ja. Jammer. Ja, dat ja. was, was uh, redelijk re episch. Ja, ja. Ik kan me ook nog een teametje uur dat we ergens in de, in de Achterhoek zaten. En je had daar zo'n zo zo regio disco, weet je wel? Zo'n zo disco waar dan... Ja, daar ben ik niet bij geweest, denk ik. Want ik, heb, ik kende oh, ja, dat... verhalen wel, ja. ja. en dan stonden Pep wij. Pep was dat als... toen, hè? Met Pepijn. Ja, dat je, ja. ja. ja. Met, met die stadse jochies, zo zo'n beetje om ons heen te kijken, zo lachen. Toen kwam zo'n gast naar ons toe, hey, jullie moeten niet zo stoer doen. En Daniel was toen ook... Wat zeg je nou? Je moet niet zo stoer doen. Dan moet je tegen, mij, tegen hem zeggen. Dus Toen wees hij naar mij. Ja. <laughs> ik zeg, wat, wat zeg je nou? Je moet niet zo stoer doen. Je hebt een stomme bril op. Toen had ik nog die hele dikke zwarte bril. Ja. Ik zei, oh ja, oké. Okay. En nu dan? Hij, was echt, een beetje, hij ja. was echt een beetje teleurgesteld. Hij wilde vechten. Ja. <laughs> het was echt een ding dat je... aan het einde van de avond ging vechten. Ja. En we hadden wel zo... Kom je doen, ga weg. Ja, we komen hier om gezellig te doen. En niet ja, precies. Om... Ja. <laughs> maar die avond, die eindigde ook... Nou, wij niet, maar er was echt een enorme vechtpartij... tussen de uitsmijters en gewoon zo van die plattelandsgasjes. Die hadden allemaal zo'n um, zo zo t-shirt aan met zo uh, van Jesus. Ken je dat merk nog? Het, was zo het logootje ja, was zo'n doordeel kroon. Het ja. was toen al uit, maar in... Uh, in in die achterhoek, hoe heet die toko nou, die kroeg? De disco, kom er wel op. Anders rectificeer ik het, maar... Nou, eentje vervolgd de volgende aflevering. Komen we nog op, ja. Dat was wel een goed teamweekend, ja. In Bodegraven, de kan ik me nog herinneren? Bodegraven, ja. En, uh, dat was jouw wei, uh, toch? Uh, volgens mij wel, ja. ja. En, en uh, dus... ding is Koeien in de Wei? Haastrecht? Haastrecht, ja. Was dat, was dat teamweekend? We hadden toen bij Haastrecht gespeeld en daarna gingen we gelijk op teamweekend. Dat was met die oh, flip over ja. dat we strategie aan het bespreken waren en dat het heel toevallig op een penis leek volgens mij. Oh, in mijn hoofd was dat Bodegraven ook? Ja, misschien wel. Zaten we toen wel in Bodegraven, maar in mijn hoofd oh. had dat Haastrecht. Ja, ja. Oh, dat Ja, ja, dat we voor we ook, de minis uh, van de week uh, allemaal penissen op een flip-over aan het tekenen waren. Ja, ja we hadden die hele flip-over meegenomen naar de, de sporthal. <laughs> ja. ja. Stond in ons huisje <laughs> daar een flip-over. Ja. En die hebben we toen meegenomen <laughs> naar de wedstrijd. <laughs> Volgens mij hadden we zelfs een bus gehuurd of zo. Of Was er een taxi? Een bus, taxi busje, er? ja. Een taxi bus hadden we gehuurd. En Joost hadden we ingevlogen als coach. Ja. Die kwam uit, uit coach, zijn eigen, ja. ja. En toen dus die flip-over gewoon meegenomen. Volgens mij heeft hij ook naast het <laughs> veld gestaan. Ja, ja, ja. Die moest dus met elke setwissel moest hij helemaal meegeshowd worden. Ja, eerlijk. <laughs> en uh, volgens mij was dat tegen een heel jong team ook. Ja. En hebben we dat redelijk hard gewonnen ook. Terwijl we allemaal brak waren, ja. Ja. Dat is ook het weekend toch dat we Risk met Atje China speelden. Dat hebben we wel vaker gespeeld. Maar ja, ja. daar ga ik wel van ja. uit. Ja, we speelden Risk en eigenlijk het enige... wat. Ik bedoel, je had gewoon de spelregels. Maar de enige toevoeging was, als je China binnenvalt of wint, ja, dan moet je, je drinken. Je doen. <laughs> ja. Dat is het gevolg dat iedereen gewoon continu China aan het binnenvallen was. <laughs> ja, en China was zo'n zo land waar je eigenlijk niet zoveel aan had. Dus nee. het werd daardoor juist interessanter, het spel eigenlijk. Ja, het ligt midden in Azië. Het ja. wat, wat, wat, ja, langs alle kanten weer aangevallen worden. Ja. Leuk. Ik weet niet nou, of het zo leuk is voor de luisteraars. Nee? Nou, ja, ja. Voor We ons is het, het. nostalgie. Ja, ja, precies. Atje China. Atje China. Ik kan hem aanraden, ja. ja, ja. Enfin, uh, weekend is ja, toch belangrijk. Ja. Anders is het alleen maar om uh, tien jaar later nog herinnering uh, op te kunnen halen over... Uh... Vage verhalen, ja. Vage verhalen uit het verleden. <laughs> dus uh, ik, ik ga me daarin uh, in verdiepen om te, om te kijken of we dat toch uh, op stapel kunnen zetten. Ik heb natuurlijk ja. wel wat op... Uh, ja, zelf wat dingetjes die er aan zitten te komen. Dus ik weet niet of het er helemaal van gaat, ja. gaat komen, uh, ja. want... Dan zeg ik tegen Renske van, uh, ja, ik dump de baby bij jou. Succes, doei. Ja, ja, ja, dat, ja, dat is een ding. Ja. Dat schijnt een ding te zijn. Ik, ik heb nog niet de ervaring, maar ja. Bij ons op team weekend is het ook nu standaard de regel op zaterdagochtend. Ja. Uh, dus op vrijdagavond gaan we niet stappen. Op mm -hmm. zaterdagochtend is het uitslapen voor alle, alle papa's. Ja. <laughs> dus iedereen die, die vader is, die mag gewoon lekker even, eventjes chillen. Even uitslapen, ja, ja. lekker. Ja, <laughs> mooi. En op zaterdagavond gaan we meestal wel de kroeg in. Tenzij uh, we Taxi Keist had moeten, uh, bellen, moeten bellen. Dat was uh, een paar jaar terug. Toen zaten we in de buurt van Amersfoort, maar niet precies in Amersfoort. En toen uh, hadden we dus een taxi geregeld, maar die kwam niet opdagen. Dus toen hebben we de hele Taxi Centrale de voicemail volgescholden. Ja. Uh, ta taxi geen shout-out Taxi Ja zakken. Willen jullie bier sponsoren, dat mag. Daarmee kan je ja. het goed maken. Ja. <laughs> maar anders uh, hashtag de tyfus. De stand dan. Ja. Uh, ja, voor jullie. Probeersoms.nl erbij. En dan gaan we naar Regio West. Eerst klasse H. Uh, link in de show notes. En uh, als je dan ziet op standverloop op Vully's punten, staan wij toch... Uh, Twee naar laatste. We, zijn, we hebben uh, Servia ingehaald. Wel mooi. Nee, we heel februari hebben eigenlijk niet zo veel gespeeld. Dat heb je net wel gemerkt. Maar dan, ja. Uh, ja, dus dan zaten we wel heel veel, althans ik, naar de tegenstander te kijken. Dus naar uh, uh, Servia en Vives. Van wat die dan doen. Ja. Maar die pakken ook niet heel veel punten. Dus in, in die zin valt het nog mee met de schade die we leiden, zeg maar. Er is wel eentje echt heel mooi onderaan. Ja, Taurus. Ja. Ouders oh, een setje gepakt met, ja. met stip. Ja. ja. Of van, van verloren hebben, ja. En uh, Follingo, waar we dus uh, hard van verloren hebben... die staan uh, op verliespunt tweede. En DVC eerste. Ja. ja. Denk je dat DVC hem ook gaat pakken? Dat denk ik wel. Ja, dat is echt een ja. goed team. Hm. Nou, best uh, niet onverdienstelijk. Hè? Dus als je gewoon naar de stand gaat kijken... staan jullie zesde. Oké, okay, met, ja. met een wedstrijd meer dan de meeste, maar nog steeds ja, precies. succes is het ja. degelijk voor nu. Nou ja, voor een team wat uh, vorig jaar net uh, de koppen uh, boven waterpust te houden, gaat het nu best ja. oké. Okay. Ja. Ja. Zeker als je het vergelijkt met de Heren 2, want die staan echt... Uh, <laughs> met stip van, uh, onderaan? Ja. ja. ja. Jammer. Staan, maar in ieder geval laag. Hm. En dan, uh, ja, wij... Ja, wij doen het best aardig voor een, uh, jullie voor een middenmotor. Jullie doen het goed, om. Ja. Ja. Dat, uh, Kijk, we hebben uh, Kidang, Tweestroom en Icaros. Dat zijn gewoon uh, ja, allemaal teams die, die ons een stapje te groot zijn, denk ik. Ja. Uh, maar alles wat daaronder staat, dat, dat, daar hebben we nu wel een wedstrijd van gewonnen, volgens mij. En, uh, ja. ja, we staan gewoon uh, keurig vierde. Heel strak vierde, ja. ja. En het lijkt ook wel een beetje op dat jullie daar ook wel gewoon gaan eindigen, toch? Ja, rond vier zullen we wel eindigen. Uh, ja. kijk, uh, de twee onder ons hebben een wedstrijd extra. Dus wij hebben dertien ja. wedstrijden en de twee onder ons... Uh, die hebben veertien wedstrijden. Uh, en wij dertien. Ja. ja, en we staan eigenlijk best wel mooi voor. Ik weet niet of we Kidang in gaan halen, maar... Nee, ja. Ik denk dat dat niet nou, gaat ja. gebeuren. Maar het kan natuurlijk altijd. Ja. Nou, voor een team wat als uh, uh, aspiratie uh, niet laatste had, uh, gaat het uh, boven gemiddeld, zou uh, ik zeggen. Ja, dat, dat zou ik ook zeggen, ja. ja. ja. Nou, en dan, uh, ja, wat gaan we nog allemaal doen? Ja, nou, aankomende zaterdag, 15 maart. Switch ik hoop Saturday. het voor je tijd gemonteerd te hebben. Ja, switch Saturday. Hmm. En wij spelen thuis, dus, uh, al, al wel, maar dus oh. niet thuis. Wel op in DVC. De ja. ja. oh ja, dat is wel een Sporthal ja. Zuilen. Als sporthal mensen zuilen, ja. langs willen komen. Het is in Sporthal Zuilen niet in Nieuwelgelegen. Als het op nee, tijd uit precies. Is. Sporthal Zuilen. Ja. Met als grote voordeel dat er een kantine is die open is ook. Dus, Heel hè? fijn. Ja. Net alsof jullie een echte club zijn. Nou, <lacht> misschien moeten er we gewoon helemaal verhuisd zijn. Onze kantine is helemaal gevaard. Het is echt Oh, Ooh, yeah. broodje Unox allemaal fancy eten um, jo <laughs> Jopen hebben we ongeveer alles van op de tap uh, echt uh, de juicy oh, IPA alle, alle IPA's alle. en we hebben ook nog Jopen op de fles kom een keer naar Vokasa is het nog een eerstklasse team die een dia nodig heeft uh. Uh, misschien <laughs> <laughs> alleen ik weet niet of jij naar, naar hier wil verhuizen nee <laughs> Nee, ja, we spelen dus uh, zaterdag tegen DVC. Ja. Nu zat ik ook even het programma te kijken van onze, onze competitie. Ja. En toen zag ik dat DVC een vrij ambitieuze week heeft uh, deze week. Die spelen okay. vrijdag om acht uur s'avonds uit bij Woerden. Mm -hmm. dan, dus, dan spelen ze dus die zaterdag erna. Dus dat is letterlijk de dag erna om één uur s middags tegen ons. <lacht> en dan die maandag. Jeetje, één dag tussen. Spelen ze uit bij Liemens. Hoe is dat gebeurd dan? Hebben ze dat zelf gedaan ja. of zo? Ja, volgens mij hebben ze die wedstrijden verzet. Zouden ze teamweekend hebben of zo? <laughs> nou, uh, wij zouden eigenlijk... Switch Saladay tegen VoLingo spelen. Ja. Maar die, die uh, konden niet, die wilden verzetten. En DVC wilde ook ons, uh, onze thuiswedstrijd verzetten. Dus uiteindelijk heeft Wouter Boer onze wedstrijdsecretaris heeft de wedstrijd omgeraald. Ja. Dus toen konden ze wel erbij. Maar ik denk dus dat het voor DVC, die hebben dus wel goed in, in meegegaan. Maar ja, die hebben dus nu in, letterlijk in drie dagen, drie, of in vier dagen drie wedstrijden. Ja. Ja. Ik hoop niet dat, uh, dat, dat ze de ook... niet gewassen hebben. Nou, ik hoop niet dat ze daar, daar hinder van ondervinden qua spel. Dat zou toch jammer zijn als ze tegen jullie een beetje uitgeput zijn door de wedstrijd van de dag Dat tevoren. zou toch? Heel jammer zijn dat ze dan opeens allemaal setjes verliezen tegen ons. Ja, dat zou wel heel jammer zijn, toch? Heel ja. jammer zijn. Ja, ja. Een enorme chinks dit. Ja, heel ja, goed. Laten we hopen. Nou ja. Volgens mij ja. niks te verliezen, toch? Zeker niet, nee hoor. Dat, ja, het maar te het punt dat we pakken is winst, ja. ja. Dan uh, 20 maart uh, hebben wij wel wat te verliezen, want dan gaan we tegen de gedoodverfde laatste van de competitie. Ja. Um, volgens mij hebben die in dertien wedstrijden vier punten opgeraapt um, een dus een kutseizoen hebben zij. ja echt, echt best wel uh, ja het lijkt me niet leuk dat, uh, kijk die, die hoogste het lijkt me ook niet leuk uh, dat, je, dat je echt zo ver boven de klasse uitsteekt dat je ja. weinig tegenstand vindt als je op volle sterkte bent maar andersom lijkt me ook niet leuk dus, nee precies nee Boomerang-kometen, dus ja. uit. Ja. Uh, waar is dat? Ja, dat is zeker ergens, <laughs> denk ik. Komt oh, <laughs> Dat is ergens. Ja, ergens. Waar ja. is Boomerang-kometen ook weer? boomerang dat Mooi, Mooi, is... je kan nu ook gewoon een willekeurig dorp zeggen, dan zeg ik oké, okay, ja, ja. Flunten. Ja. Nee. <laughs> nee, even kijken. Ging bijna Dor mee. <laughs> ja. Uh, ze hebben meerdere locaties, Tuurlijk. waaronder Afferden, Druten en Horsen. Maar hun postadres in is in Winsen. Dus ergens daar. Ergens in de regio van die ik ga, locaties. Ik ga even hey. exact kijken, want ik, er zal vaststaan waar we spelen. Spot, sportcentrum De Gelenberg in Afferden. En Tuurlijk. als je me dan vraagt, waar is Afferden? Ik wou zeggen, daar komt bier vandaan, maar dat is afliegen. <laughs> uh, <De> afliegen ja. <laughs> Afferden ligt bij Duitsland, tuurlijk. Alles ligt bij Duitsland. Hè. Ad, alles ligt bij Duitsland hier. Dat zegt Teringveren. Oh, sorry. Uh, <laughs> nog onder Kuik. Uh, Het is Sli Limburg al. Ja, ja, maar Limburg is uh, naast ons. Hè. Oh, nee, wacht je. Je hebt, je hebt twee afvoerden. Je hebt afvoerden in Gelderland, in de gemeente Druten. Ja, maar Daar het is... Heen, het is ja, in het land van Maas en Waal, ja. Oh, dat kan ook nog. Dat ik de verkeerde ja. afvoerden heb. Dat zou ook nog kunnen. Ik denk het wel. Afvoerden Gelderland. Ja, dat gemeente Druten. Dat lijkt me waarschijnlijker. Oh, Gelderland kaart. Ja, dat is, dat is beter. Dat is meer binnen ja. de verwachting. Dat is voorbij Eewijk, dus uh, richting Puifelijk. In 1 januari 2023 hadden zij 1.705 inwoners af voor de... Dat zijn er hm. niet veel. Nee, en daarvan zijn er zes bereid om tegen jou te spelen. <laughs> ja, blijkbaar. <laughs> Wikipedia vertelt verder dat in 1995 iedereen moest evacueren... omdat de Waal gevaarlijk hoog stond. Oké. Okay. Als het water de dijk zou overspoelen, zou deze opgeblazen worden om de beterwet te beschermen? Ja, ja. Dus. Het is dus. Het is dus. is dus. Dat is, oh, ja, dat is de. Dat is de. Dat is de. Dat is wat de. Dat is wat whatever waterschapsgenootschap. wat wat de. de. Zegt van, uh, ja. Licht. zelfs het waterschap. vindt uh, niet van. Uh, Significantie. Ja. Belang. Belang, ja. Nee. En nou. dan, uh, wat ga jij doen? Dan ga ik, uh, 20 maart, spelen we onze laatste wedstrijd van de competitie. Oké. Okay. Veel te snel, naar mijn zin. Maar goed, uh, woede ja. uit. Dat vruchtig, uh, ja. Van, uh, ja. Ja. Sowieso maar 16 wedstrijden, 8 tegenstanders. Ik vind het echt, ik ja. vind het niks. Flut. Uh, ja, die staan net boven ons, dus uh, lijkt ja. me een leuke wedstrijd. Ik kan me de thuiswedstrijd eigenlijk niet meer zo goed meer herinneren. Uh, 3 april gaan we weggeslagen worden bij 2Stroom. Uh, en daarna hebben we nog één wedstrijd tegen, volgens mij, Kidang. Oh, uh, heb ik die niet opgeschreven. Die op. heb je niet opgeschreven, maar dat maakt niet uit. Dat doe ik gewoon uit mijn hoofd. Ja. Zo ben ik. Oef, zo ben jij. Ja. Ja. Nou. Um, ja, en dan, uh, ja, dan rest ons alleen nog uh, uh, te zeggen... Wil je merchandise van onze podcast? Ja. Ga naar Sint Maarten. Nee, nee. Uh, Kleren Sint Maarten, van de nee. Keizer.nl Die. Nee. Keizer de Keizer .nl. is met uh, korte IJ of uh, E, lange ei. Yes. En een Z. Uh, of je kan met ons in contact komen via Blue Sky. Ja. Met Kroniek 20... kampioen, Want sterf, Elon. Als je een fik vliegt, piss ik je niet eens uit. Nee. Of je kijkt uh, op Kroniek van Ja, of je mailt met ons. Kroniek van de Kampioenschap. Of je kijkt op Insta. En dan zie je alle snippets. Die onze... Shit, dat was het weer. Social media manager. Social media manager. Aniek heeft gemaakt. Ja. ja. Uh, en dat is Kroniek uh, van de Kampioenschap. Op uh, Insta. Yes. Bedankt, bedankt voor het luisteren. Voor het luisteren. Bedankt, bedankt, bedankt, ja. Bedankt. Ja. En bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, bedankt Aniek. Ja. We, we zijn tot, weer heel tot, blij, tot, blij uh, met uh, je. Dankjewel Anik. En tot op uh, een kampioenschapsfeestje. <tie> een kampioenschapsfeestje van deze of gene. Ja, waarschijnlijk van een ander team helaas dit jaar. Maar hè, het, ja. kan, het kan nog. niet. Ja. Nou, niet echt. Maar, oké. Okay. Was Bodegaaf niet ook die, dat die weekend dat, uh, dat zo'n foto van mij is, dat ik in mijn blote kont zit uh, risk te spelen? En dat niemand dat doorhoudt, behalve ik zelf. Dat, dat kan. Um, ik, ik heb die foto ook nog. Maar ik heb... Um, Shit. Ik heb jou eigenlijk te veel naakt gezien... om echt te onthouden welke... welke het nou was. Uh, ik, weet, ik weet ook nog... steengrillen hebben we ook nog wel eens gedaan. Steengrillen? To, toen ging je bowlen. En bowlen moest ook zo naakt mogelijk. Helemaal naakt kon niet, want je was gewoon... in Bisonbowling. In Utrecht. Hè? Was ik dat? Ja, daar was jij wel bij volgens mij, ja. Ja, volgens mij had je toen nog een ontbloot bo on bovenlijf. Of niet? Ik heb geen idee, je viel weg, maar ik, ik geloof... Oh, ik, ja, nee, nee, nee, ja, goed. In ieder geval, ik heb je te vaak naakt gezien, dus dat is, dat is de strekking. Ja. Joe, <laughs> <You>, joe... <you. laughs> Wat een kutte einde.